Look you darling, I think I already have. Get it? Christmas tree, let the Christmas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 Bijna daar. of snow, fingers numb, faces aglow, it's Christmas time, mistletoe and wine, children singing Christian run, with logs on the fire, gifts on the tree, a time to rejoice.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 Bernie Ecclestone, werd door de even wat. Anders nieuws. Bernie Ecclestone werd door de Duitse bank Bayern LB voor 345 miljoen euro aangeklaagd. De Staatsbank heeft een rechtszaak aangesponnen tegen de Brit en zijn familiebedrijf Bambino. Volgens Bayern LB heeft de Formule 1-baas in 2006 bij de overname door investeerders... CVC van een groot aandelenpakket van de familie 1 van de Baidische Landesbank smeergeld betaald aan bankier Gerhard Kripkowski, die namens de bank de verkoop begeleidde. Dat ging over een bedrag van 44 miljoen dollar. De verkoop van het aandelenpakket aan de door de Ecostal aangeduide investeringsmaatschappij... CVC Capital Partners vond ook plaats... maar volgens een ba uh, de bank veel te laag bedrag van 840 miljoen dollar...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 Niet hout en zeker niet van steen. Met kerst ben ik alweer.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 Maak waar tijd ik verkeerd. Je weet ik ben niet hard en zeker niet van strijd. You promised me forever But I didn't realize You never meant to keep me That you'd never Met kerst ben ik alleen van uh, Alba. the day before you came, uh, het dunkin En daarvoor Weeping Willows met a Broken promise Land. 1 over half vier geworden, het begint al een beetje meer te schemeren in je zandvoort. Het is ook uh, de kortste dag of de langste nacht, iets moet je bekijken hè, dus het uh, wordt snel donker. Het weerbericht uh, voor de komende dagen, ziet er als volgt uit. Vandaag overheerst de bewolking op de nadering van een warmtefront, behorend tot de depressie, Freya. Maar het blijft zo goed als overal droog.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 onder deze van MC Micro G, Gabriel, hij heeft een soort kerstliedje gemaakt. Nights over New York. Friend you enter the door, drop the keys on the floor. It's right on time. It's night over New York. On his face you read the need to adore. door. Where all of the strangers are coming for. Light over New York, city city of lights, look up high. See the moon has no right to shine. People in motion in the middle of the night, the living color of love, Is shining bright on the street. In places everybody meets. I feel the big people got his own heartbeat. I look out of the window, I cannot sleep. Emotional involved with feelings deep inside out of me. Children sing. Again. I'll write your name on the highest stuff and hold you tight. As we reach the skies, we kiss the moon goodnight. You're my statue of desire with the heaviest drills. All I hope is that you don't believe in very tales. What I want you to believe is that I'm telling the truth. Give me a chance to make it up to you. Night over New York and the